Acteur Paul Walker is in Californië omgekomen bij een auto-ongeluk. Walker is vooral bekend van de speelfilmserie The Fast and the Furious. De auto waarin Walker zat, botste op een elektriciteitsmast. De acteur zat volgens een bericht op zijn Facebookpagina... niet zelf achter het stuur van de Porsche. Paul Walker, geboren en getogen onder de rook van Hollywood... begon zijn acteercarrière als baby in de reclame voor Pampers... Op zijn twaalfde had hij zijn eerste rollen in televisieseries als Who's the Boss. Paul Walker was veertig jaar oud. Patrick Laurij heeft het Festival 2013 gewonnen. De Cameretier kreeg zowel de jury als de publieksprijs. De manier waarop Patrick zijn observaties omzet in een goed getimed humoristisch verhaal is bewonderenswaardig, al dus de jury.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 Dit is Radio 1. Start. Kees Dorrestein. Lekker zeg. Het ruikt hier nog naar zo'n soort van vaccinelichtje. Frank die had natuurlijk het over kerst. Net in Nachtbrakers hier op Radio 1. En uh, die kerstbomen zo, uh, die ruikt gewoon nog een beetje. Nou, kijk even of die nog staat. Nee, nee, hij heeft hem uh, weggehaald. Nou, goedemorgen in ieder geval. Fijn dat je wakker bent uh, hier bij Start op Radio 1. Vanaf deze week dus met mij. Hallo, hey, ik uh, ben Kees. En dit programma wordt natuurlijk gemaakt door de verslaggevers van BNN University. De radioopleiding van BNN. Met vandaag Esme die een man ontmoet die heel erg van kettingen houdt. Uh, ik ben een, uh, een ketting van edelstenen in elkaar aan het zetten... voor uh, iemand die een uh, ketting wilde voor zijn hartchakra. En wat is dat? Um, chakras zijn je energiepunten in het menselijk lichaam. En... Um,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 En het is op dit moment bezig, World AIDS Night. Martijn ging daarom langs bij een HIV-patiënt. Die komen uit de jaren dat uh, HIV en AIDS echt dodelijk was. En uh, gelukkig is dat tegenwoordig niet, niet meer zo. Maar ja, HIV is nog steeds enorm heftig. En je komt er gewoon nooit en nooit meer van af. Zeker. Um, en uh, daar, dat dus straks allemaal... Je kan uh, reageren naar mij op Twitter, at Kees dat, uh, dat kan je doen als je wat wil reageren op de show. En uh, terug weer naar Martijn, want die is ook ergens live in het land. Martijn, goeiemorgen. Goeiemorgen, Kees. Goedemorgen, Martijn. Hey, hallo. Ja, goeiemorgen. Hey, hey, hallo. Iderdag. In, in, live in het uh, land. Ja, waar ga je naartoe? In het land? Nou, ik sta op dit moment even stil uh, uh, langs de weg in uh, Breukelen. Ja. Ik sta langs de A2, want ik ben namelijk op weg naar Houten. En uh, in Houten is vandaag uh, uh, de grootste terrariumbeurs van Nederland. Jol, en, en, en ja. wat even terrarium, uh, dat even kort wat dieren in uh, glazen dozen, toch? Ja, vooral dieren. Maar wat jij misschien niet weet, en wat ik eigenlijk ook niet wist... is dat je daar dus eigenlijk een heleboel in kunt houden. Je kunt er uh, allerlei soorten dieren in houden, maar ook uh, planten, uh, reptielen, amfibieën. Dus ik ga daar zeer waarschijnlijk een heleboel uh, verschillende dingen aantreffen. Joh, wat, uh, wat spannend zeg. En dan, ja. Maar het zijn wel echt vaak een beetje van die, van die dieren... die je niet voor niks in zo'n uh, glazen kist uh, stopt, toch? Omdat je ze eigenlijk niet wil aanraken. Nou daarom, inderdaad. Giftige slangen, uh, uh, wurfslangen, giftkikkers. Je moet een beetje daaraan denken, ja. O oh jee, giftige slangen. Pas je wel een beetje op. Ik, uh, ik wil je wel graag geheel uit uh, houden eigenlijk, deze. Ik zou mijn best doen, Kees. Nou, top. Straks uh, spreek ik jou uh, uh, vlak voor uh, zes uur uh, uh, ja, weer. En dan ben je, dan sta je tussen de giftige slangen, spinnen en dat soort dingen. En uh, uh, ga je er ook eentje vastpakken, of...? Um, ik hoop er wel eventjes eentje vast te houden. Uh, maar ik weet natuurlijk dus niet of de eigenaar daar zo heel blij mee is. Maar ik ga mijn best doen. Oké, okay, nou, Martijn, straks dus vlak voor zessen. Hier in Start op Radio 1 bij de, uh, wie, uh, de grootste terrariumdag en beurs van Nederland. Dit is Allo Black. Heeft mijn regisseur Jouwke net geleerd. Ik sprak zijn naam altijd uit als Alloe. Maar in ieder geval, I need a dollar, dat zingt hij. I need a dollar, dollar.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 Niederdaller, Ello Black. Om negen minuten over vijf hier uh, op Radio 1. Natuurlijk die Ello Black die je misschien ook uh, kent uh, van uh, Wake Me Up van Avicii... heeft hij ook uh, een rolletje opgespeeld. Uh, uh, erg leuk. Als je een keer tijd over hebt, uh, kijk dat eventjes op, uh, op YouTube. Daar, uh, daar staat hij uh, um, uh, op. En uh, uh, ik hoor dat hij ook nog eens uh, straks terugkomt in De Sjaak. Daar heeft dit dus ook iets mee te maken... Ja, maar wat dat is, daarop moet je nog eventjes wachten. Eerst even iets anders. Een opa en een kleinzoon gingen afgelopen week een klein testritje maken. Nou ja, een testritje, dat deed ze wel eventjes in een Ferrari. Was waarschijnlijk een redelijke welvarende kleinzoon. Of een welvarende opa. Het ging echter mis en de auto crashte. Opa en kleinzoon maken het goed. Maar van de Ferrari bleef weinig over. Ja, ik verbaasde me daar een beetje over. Ik denk, ja, als je dan zoveel geld neertelt voor een... Ferrari, of, of, of überhaupt voor andere sportauto's, dan zouden die toch best veilig moeten zijn. En bij een, een crash, het was wel een flink hoor, daar niet van, dan zouden daar toch ook niet zoveel schade bij moeten ontstaan. Nou ja, Judith mocht meerijden met een autocrosser, Stefan, om te checken hoe veilig sportauto's nou eigenlijk zijn. De auto waar ik op dit moment in zit. Heeft geen ramen, dus daarom hoor je ook de wind wat beter. Um, ja, er zit echt geen enkel raam in, er zit wat gaas voor de, uh, ja, voor de bestuurder eigenlijk, zodat hij misschien geen brokstukken tegen zich aankrijgt. Ik bevind me op dit moment namelijk in een autocrosswagen. Van de buitenkant denk ik, wat is dat voor een oude bak? Sorry dat, sorry dat ik misschien deze auto nu beledig, maar er zitten heel veel deuken in. En je van wat is hier mis mee? Maar ondertussen is het een van de veiligste auto's waarmee je kan rijden. Ja, want zoals uh, je zelf ook ziet, alles is afgeschermd. Alle benzineleidingen zijn afgeschermd. Uh, de waterleiding waar je zelf nu bovenop zit, is ook afgeschermd. Zodat dus er wat mee gebeurt, zal kapot gaan en nooit jezelf kan raken. Ja, en heb je zelf nu ook nog wat anders aan om die veiligheid uh, te waarborgen? Ja, ik heb zelf uh, hebben we een overal aan. Speciale schoenen. En uh, handschoenen tegen steenslag. Een uh, helm, een goedgekeurde helm op. En uh, een vizieren ervoor natuurlijk. Die je zelf ook kunt vertrekken, zodat je wat kunt blijven zien. En je rijdt met nekband. En een, die ook allemaal brandvertragend zijn. Zodat het niet kan gaan smelten en om je nek kan gaan zitten. En je hebt nog een uh, muts onder de helm. Ook tegen uh, voor de brand. En, en uh, deze geprepareerde, of nou helemaal ongebouwde auto. Zou een meisje van 22, zou die daar ook in kunnen rijden? Als een rijbewijs heb, dan mag het. Ik kan het. Ik heb een rijbewijs. Als jij het goed vindt, dan wil ik het wel heel graag even proberen. Ja, daar zat ik net naast Stefan in zijn prachtige auto. En, het, en je zit dus in een grote rolkooi. Dat werd al even gezegd. Uh, dat zijn buizen die aan elkaar zijn gelast. En dan kan de buitenkant van de auto eraf knallen. Maar zo'n rolkooi is ontzettend stevig. En dat is dus dat gevoel van veiligheid wat je krijgt als je in zo'n autocrosswagen zit. En voor de rest heeft de auto weinig comfort. Want je hebt, er zit maar één stoel in. En um, het is koud. Er is geen verwarming. Er is geen knippenlicht. Er zitten geen ramen in. Er zitten geen verlichting in. Dus dat, dat is even wennen. Maar voor de rest moet het een van de veiligste auto's zijn. Dus dat ga ik zo meteen ervaren. En eerst maar eventjes die auto aan de start krijgen. Ja, dit gaat, dit gaat heel goed. Het, het, is, het is heel anders. Maar het is wel. Ik, ik, voel, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik merk nu niks van dat, dat, er, een, dat er een hele grote kooi om me heen zit. En je kijkt door een gaas, zeg maar wat ervoor zit, het is ook voor de bescherming qua brokstukken wat misschien op je afkomt. Dus dat is wel even wennen, maar in principe heb ik de auto nu wel redelijk onder controle, als ik dat mag zeggen. Ik vind het eigenlijk wel lekker rijden, zo'n crossauto. Het ziet er niet zo mooi en glanzend uit, maar wel spectaculair. En kijk, een Ferrari is natuurlijk veel glanzender en mooier en, en luxer. Maar uh, deze crossauto is in ieder geval veilig en volgens mij gaat veiligheid boven alles. Misschien zouden die luxe sportauto's ook wel zo'n kooi moeten. Um, of in ieder geval wat extra veiligheid. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon normaal meer rijden. En niet boven de, de snelheidsgrenzen. De autocross heeft de sportauto's in ieder geval keurig en veilig omgebouwd. En daar kunnen andere auto's us, us misschien wel een voorbeeld aan nemen. Hier in de Achterhoek zit het in ieder geval goed. Nou, voortaan Ferrari's dus gewoon inbouwen met zo'n sportkooi. Dan, uh, dan komt het wel goed als je dan tegen een boompje crasht. Nou ja, start. Alhoewel... Ja, je moet sowieso niet met zo'n sportauto, die gaat zo hard. moet je niet uh, mee tegen een boom rijden natuurlijk. Het is nu kwart over vijf ongeveer op Radio 1 uh, hier uh, bij uh, Start. En voor ons is het misschien vroeg, voor jou en mij. Maar uh, voor landgenoten over de grens is het uh, misschien wel heel laat. Elke week bellen wij in Start... Met een Nederlander die toch al wakker is, dus dan kan je die maar beter bellen. Vandaag pornoactrice en glamourmodel Bobby Eden, toch wel mijn uh, favoriete. Wij bellen er soms ook uh, nog wel eens in uh, BNN Today, waar ik ook uh, voor uh, werk. En uh, daar heeft ze altijd van die hele scherpe opmerkingen in. Dus uh, vandaar, ik uh, vind het ook heel leuk dat ik uh, eventjes met haar mag bellen. Bobby, goedemorgen. Een hele goede morgen. Voor ja, is goedenavond. Ja, voor jou is het goedenavond. Hoe laat uh, is het nu uh, waar je zit? Het is hier kwart over acht avonds. En, uh, en, en waar is hier? In uh, Los Angeles. In Los Angeles, want uh, jij werkt daar natuurlijk het grootste deel uh, van het uh, jaar, hè? En Ja, en daar woon ik. Dus uh, wij zitten hier heerlijk van de, van de, van de zon te genieten. Oké, okay. ja, uh, ik hoor dat er hier sneeuw ook nog aan gaat uh, komen. En uh, eventjes over vandaag. Uh, uh, wat heb je vandaag gedaan? Uh, nou, ik heb eigenlijk weinig gedaan. Het dus is mijn vrije dag. Ik zou eigenlijk gaan sporten, maar dat heb ik eigenlijk niet uh, uh, gedaan. Ik had er gewoon vandaag geen zin in na het hele Thanksgiving weekend. Is dat nu bezig of is dat net afgelopen? Nou, het is nog volop bezig. Het is donderdag is uh, de start eigenlijk van het holiday season uh, begonnen. Mm -hmm. Dus dat was uh, Thanksgiving Day. En dan s'avonds begint om 12 uur de Black Friday. Dus dan uh, kan je te buiten gaan aan de goede deals en shoppen en. Uh, Gepletterd worden met mensen die over je heen ja, ik, ik euh, willen. Ik zag rennen. alweer echt absurde filmpjes van uh, mensen die elkaar omverduwen. Heb jij nog wat gekocht dan? Of uh, blijf je dan thuis? Nee, ik heb dat, nee, ik heb dat één keer uh, gedaan. En toen heb ik vijf uur ooit een keer in een rij gestaan. En toen dacht ik, dat doe ik uh, dus nooit meer mm -hmm. in mijn leven. Ja, ja nee, ik dat. Heb het vanaf, uh, ik heb het vast op de steeds gezien. Ja, en wij, wij kennen hier... één keer dat hebben meegemaakt, toch? Ja, nou, wij kennen hier alleen maar uh, de. De dwaze dagen natuurlijk, uh, daar heb ik ook ooit een keertje ja. aan meegedaan. Toen ben ik uh, oh, um, uh, nog, nog uh, van een roltrap afgegaan die eigenlijk omhoog ging, dus echt, ik stuitte er daarvan af. Oh, en ja, toen dacht ik ook echt: uh, wat, wat haalde ik me in mijn hoofd om net een goedkopere PlayStation te kopen of zo? Dat uh, echt, uh, ik, ik, snap, ik ja, snap het wel, maar ja, jou is het natuurlijk nog veel erger. Ja, hier krijg je inderdaad flat screens uh, van 75 dollar of zo. Dus mensen die liggen hier al een week uh, voor, uh, voor de elekt elektronica winkel uh, te kamperen. Maar ja, weet je, het is een beetje raar. Want s avonds heb je dan de Thanksgiving en dan moet je overal thankful voor -over zijn. En dan dacht nou, dan schiet je elkaar uh, bijna lek uh, ja. om te zondag dan je flat screen te halen. Dus dan is niemand meer thankful. Nee, precies, inderdaad. En uh, van, vanwe vanwege ja, de reden dat ik jou eigenlijk... Bel, is ik, euh, ik zag dat jij in een boek staat. Den Haag bevalt. En dan heeft Martijn Jas. Die ja. heeft veertig mensen ondervraagd. Waaronder dus euh, ja. jou. Uh, wat, wat hen zo fantastisch... Uh, wat, wat hen zo aanspreekt aan Den Haag. Ja, wat, bevalt, uh, wat bevalt er zo aan Den Haag voor jou? Nou, ik ben natuurlijk opgegroeid. Ik ben geboren en uh, getogen daar. En uh, wat ik gewoon heel erg fijn vind aan Den Haag... Dat is het de gezee. Dat zou het niet kunnen missen. De zee en het strand... Mm -hmm. Ik heb overal nergens wel gewoond, maar dan heb je toch niet zo dichtbij het uh, strand of maar zeggen de zee. Dus uh, dat vind ik eigenlijk wel het hele prettig. Je bent binnen vijf minuten uh, ja, in lekker de frisse zee lucht. Ja, zit je en lekker... De en dat heb je dan niet meer. Je zit midden echt in de stad. Dat vind ik dan wel jammer. Ja, dat is, nou, en, maar, en, en ik zag dat... Um... Bij elk bezoekje uh, aan Den Haag, terug, uh, terug naar huis... dan maak je even een omweg naar de Papenstraat... Uh, voor een zak patat ja. bij uh, het kleine winkeltje. Ja, van uh, de fluitende man, ja. De, de fluitende man? Ja, die man die heeft... Ja, het is een hele liefde man, hoor. En uh, dat moet ik daar zeker zeggen, want... Uh, nee, dat is, die, dat is die zeker. Maar die man, die fluit de hele dag door. De, de, en de, de, de patatbakker? de dan die in, ja. Dat, dat is gewoon de eigenaar ervan. En dat is het enige wat ik doe zoals soms... je. Mm -hmm. Maar er zit een vaak melodie in helemaal niks. Dus die blijft gewoon fluiten. Maar ik kan daar niet zo heel goed tegen. Dus ik heb wel eens op het punt uh, gestaan om te zeggen, dan je uh, alsjeblieft ermee stoppen. Maar dat doe ik toch niet, want het is een aardige man. Ja, ik, vind, ik vind een... het wel leuk eigenlijk, uh, zo'n zo man die uh, een beetje een vrolijke dag heeft en gewoon lekker aan het fluiten is. Uh, die man heeft altijd een vrolijke dag, denk ik. <lacht> maar die man die houdt ook gewoon nooit op en dan denkt wel eens van, zal ik nu misschien een keertje niet doen? Mm -hmm. Maar dan zegt hij weer van, hallo, ben je er weer? En dan begint hij weer. Oh, joh. Dus dan, en dan neer hij praat, dan stopt hij even en dan gaat hij weer door. Het is echt... Ja, het is eigenlijk best humoristisch, maar hij heeft gewoon echt de lekkerste patatjes en lekkere kokketjes en frikandellen en de lekkerste pindersaus vind ik van hem. Misschien fluit hij wel speciaal voor jou, omdat hij, uh, zeker nu je dit nu zegt, kijk, misschien zit hij uh, te luisteren nu. Ah, ja, en dan, uh, uh, dan ben je de, de sjaak, hè, zoals we dat noemen. Dan, uh, dan, ja, dan wordt er altijd gefloten. Ja, hij is aardige man, maar ik word gewoon een beetje nerveus van het fluitje. Oh, <laughs> oh god. Heb je al een fluitende patatboer in Los Angeles gevonden? Nee, er zijn hier niet echt patatboren. en sowieso de patat hier is uh, heel haast dus te zeggen echt niet te Wat mm -hmm. <laughs> mis ik toch? wel? Uh, een lekker patatje oorlog of zo, een patatje speciaal. Ik probeer het wel weer zelf te maken, maar dat is toch ook niet zo lekker. Nee, dat, dat is. Als je niet, of, of, of in een bakje of in een zakje zit en dan ligt het op je bord, en dat is toch anders. Nou, als je geen patat hebt, uh, hoef je ook niet te sporten. Dus het is maar goed dat je met thuis gebleven dan. Hè? Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Dat is waar. In Den Haag dan ga ik met de buiten aan alle heerlijke lekkernijen. Dus uh, het is en, maar goed dat ze dat hier niet hebben. Nu woon jij uh, natuurlijk eigenlijk het grootste deel van het jaar in Los Angeles. Um, ja. Maar ja, dan, dan, uh, dan, dan hoor ik dus dat jij Den Haag, dat dat echt jou, jouw thuisbasis is. Waar voel jij je meeste thuis? Om heel eerlijk te zijn, toch wel in Los Angeles. Uh, en dat is meer gewoon ik heb je ook... Uh, ja, ik denk gewoon dat dat een beetje meer komt door het weer eigenlijk. Dat het dat is. En ik kom hier natuurlijk al zo lang. Ik kom hier bijna 15 jaar nu. Mm -hmm. Dus dat is toch wel echt wel een tweede huis. Maar ik voel me hier denk ik wel meer thuis. Uh, ja Ook al hebben ze daar geen goede patatboeren. Maar, ook al hebben ze daar... Nee, inderdaad. Dat is <laughs> toch wel een beetje jammer. Misschien moet ik dat ooit gaan beginnen. Nog één... Nee, e het is natuurlijk niet, niet zo dat ik, laat maar zeggen, Den Haag... Uh, uh, ...als ik daar ben, dat ik me niet thuis voel. Want dat heb ik na een paar dagen, in de week, heb ik dat ook wel weer. Mm -hmm. Maar als ik mag kiezen, dan denk ik toch wel dat, dat Los Angeles is toch, van mij. Uh, dan wint Los Angeles toch uh, tegen de kust van Den Haag. Ja. Nog even een klein ja, dingetje. Nou, uh, uh, het, te we hebben het nu uh, over um, uh, boeken natuurlijk. Jij bent ook bezig met een boek, jouw autobiografie. Ja. Um, uh, uh, het schijnt dus dat je eerst advocaat of journalist wilde worden... Um, mm -hmm. en, en, en, en hoe gaat het daar nu mee? Met het boek, wanneer, uh, wanneer komt hij er? en uh, Wat kunnen we het erin verwachten? Het komt in februari verwachten? uit. Het komt in februari uit. Het is natuurlijk een fantastisch boek, dus iedereen moet hem gewoon kopen. Mm -hmm. Het gaat echt over mijn hele leven. Dus hoe ik ben opgegroeid. De ins en de outs van de hele porno-industrie in Amerika en Europa. Um, en dat zijn leuke verhalen en ook geen leuke verhalen. Dus de glamourkant, kant maar ook de niet zo glamour-kant. Uh, over relaties die ik heb gehad. Uh, mm -hmm. Echt van alles. En wat mensen toch wel graag willen weten... hoe het, denk ik, op zo'n set eraan toe gaat. Of überhaupt... Of het, of het, laat maar zeggen, echt een porno-familie is... wat mensen altijd zeggen of denken. Of dat mm -hmm. het misschien juist... dat mensen denken dat het heel erg slecht is... En... En dat het niet altijd zo is. En uh, dat het ook op een goede manier uh, kan zijn. Dus misschien haal ik misschien ook wat vooroordelen weg van okay. de industrie. En misschien ook helemaal niet, maar dan heb ik in ieder geval mijn verhaal kunnen vertellen. Nou, spannend. Ik... Dat niet iedereen zielig ik... die in deze industrie zit. En dat niet iedereen is gedwongen om dit te doen. Nou, ik stel voor in februari bellen we gewoon weer. Even Bel ik weer even naar Los Angeles, dan uh, hebben we het even over je boek. Nou, vind ik super. En dan hebben we het gelijk over de kok en bals onderwerp uh, uh, voor mij. Dat lijkt me ook wel leuk. Dan doen we dat er gelijk bij. Nou, hop, gooien we allemaal bij elkaar. Dan krijg je gewoon een heerlijk uh, gesprekje voor uh, in de morgen. Bobby Eden, uh, dankjewel uh, vanuit Los Angeles. En uh, geniet nog even van je avond, hè. Dankjewel. En jij een hele fijne dag. Jo, goeiemorgen en uh, goedenavond. Oké, okay, bedankt. toch. Dit is uh, de nieuwste van YouTube, Net uitgekomen in november. Ordinary Love. Die gasten blijven maar doorgaan, hè. Dan komt uh, straks ook de top 2000 eraan. En dan uh, hoor je ze nog vaker voorbij komen. Ja, u dus hier op Radio 1. Straks het laatste nieuws op Twitter en überhaupt.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 Ordinary love. Hier van uh, YouTube, blijf maar doorgaan. Bono met zijn clubpie hier uh, op uh, Radio 1. Het is uh, nou ja, bijna half zes en uh, dan weet je dat de tijd is voor... Het laatste nieuws op Twitter en uh, überhaupt in de wereld. Eerst eventjes uh, naar, uh, naar Twitter dus. Je kan uh, ook reageren daarop, op Twitter, uh, op uh, onze show. Dan uh, kan je at Kees tweeten, dat uh, ben ik. En dan, uh, dan zie ik dat voorbij komen. En uh, als, je, als je vindt dat ik het goed doe, of, uh, of vooral als je tips hebt of zoiets... Nou. Mag je dat gewoon op Twitter gooien? Hashtag World Aid Day is uh, trending uh, vandaag op Twitter. Net als vandaag is uh, wereld AIDS Nog steeds raken in Nederland ongeveer 1100 mensen per jaar geïnfecteerd met het uh, HIV-virus. Hashtag Christmas is uh, ook populair. Frank had het daar uh, net even over: Kerst. Veel mensen zijn blijkbaar al bezig met cadeautjes uh, inpakken en met versieringen. Terwijl Sinterklaas uh, nog, uh, nog in het land uh, is. Uh, nou ja, dat uh, he, begint ook steeds vroeger uh, tegenwoordig. Nu klink ik ook als zo'n oude zakken. En uh, um, hashtag PECRKC is ook trending uh, in uh, Nederland. Pek Zwolle heeft gisteravond dure punten verloren. Nou ja, dure punten. Ze moesten tegen RKC. Ze stonden achter uh, de eerste helft. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze nog uh, een, uh, een puntje gelijk gespeeld ik zit heel even te kijken stond ze achter volgens uh, volgens mij wel in ieder geval, het is 1-1 geworden in evenwicht dus. En uh, Pek doet nog steeds dapper mee in het uh, linker rijtje. Dan naar het laatste nieuws. Indonesië die is opgeschikt uh, door een uh, aardbeving. Het epicentrum lag uh, ruim 300 kilometer ten noordwesten van Suamlaki... in de Indonesische uh, uh, uh, eilandengroep. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers. En uh, is de kans uh, uh, uh, volgens de dienst... Uh, uh, is de kans op schade uh, klein. De diensten, uh, aardbevingen daar. Um, ook uh, nieuws over acteur Paul Walker. Die uh, is uh, overleden in een auto-ongeluk. Dat uh, uh, nieuws komt echt net binnen. Uh, erg uh, pijnlijk toepasselijk, omdat hij juist groot is geworden van uh, de Fast and the Furious films. Waarin uh, hij een, een, een autocoureur speelt. You're in. Do it fast. Do it fast. Hier hoorde je een stukje eh, van die eh, film. In Santa eh, Clara verloren eh, eh, dus deze Paul Walker eh, de, de macht over het stuur. Waarna de auto tegen een boom eh, of paal tot stilstand kwam. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Eh, de andere onbekende inzittende heeft het ook niet overleefd. Eh, mocht daar straks nog meer eh, bekend over worden. Dan hoor je dat hier eh, überhaupt. Eh, überhaupt, uiteraard. Wij starten uh, op Radio 1. En uh, Patrick Lauwerij heeft gisteravond het Festival gewonnen. Straks bellen we met hem om te vragen hoe het voelt om die vette prijs te pakken. Dan nog eventjes uh, naar het weer. Kijk eventjes uh, op de weerkaart. En ik zie dat het uh, op dit moment uh, droog is. Er komt misschien een heel klein buitje. Richting Brabant. Maar overal is het gewoon hartstikke droog. Dus mocht je nog naar huis moeten fietsen na een avond stappen. en je bent me nu aan het luisteren op je mobiele telefoon. maak je geen zorgen, het gaat niet regenen. Tot zover dus het laatste nieuws hier op, ja, op, bij Start. Op, op Radio 1. Direct door: Start. Naar uh, recensies, iedere week in start recenseren wij iets. En dat kan echt daadwerkelijk alles zijn. Een feest, een drankje, een film, een serie. Ja, alles dus. Afgelopen vrijdag uh, was de Heineken Music Hall gevuld... met uh, biertafels, bierpullen, dirndols en uh, veel muziek. En lederhosen natuurlijk. Want de vierde editie van Das Koen und Sanderfest werd namelijk gehouden. En uh, zoals we dat zelf zeiden, das geht immer gerade aus. Dus uh, hoogte tijd, uh, hoogste tijd om dit uh, bierfeestje te recenseren. En daarvoor uh, heb ik Judith naar het Koenen Sanderfest gestuurd. Echt in Dirndol, helemaal uh, opgedost. En uh, zij sprak met DJ Ruud... die een recensie geeft dus voor ons. Uh, Ruud, we, sorry, feestdjay Ruud. We zijn nu net um, vijf minuten van het podium af. Ja. Wat gaat er nu door je heen? Het om me heen gaat? Nee, Ik vond het gewoon een gezellig feestje weer. Ik bedoel, uh, ik draai normaal niet uh, slagermuziek of zo. Dus ik doe het een beetje als een grapje om de gimmick hoog te houden. En uh, uh, ja, het is te gek als je voor zoveel man staat te spelen. En uh, die mensen gaan gewoon los. Heel bedronken wel, helemaal lam. Daarom zijn we ook iets eerder gestopt. Maar ja, tot er wel bij, zeg maar. Dit ik was wel. jouw tweede keer op de Koenigstaande Dat Dit was mijn tweede keer, ja. Okay. ja. En uh, ja, weer een groot succes. En wat is jouw... Heb je zelf een favoriete Of uh, Je zegt het is dus niet helemaal mijn muziek, maar heb jij een favoriete plaats? Ja, ik kom uh, oorspronkelijk uit de buurt van Venlo. Dus ik ben altijd opgegroeid met carnaval. Dus ook uh, Duitse muziek. En... Uh, ja, ik heb wel favoriete platen. Maar als je het zo vraagt, dan weet ik het nooit even, zeg maar. Het is meer het sfeertje nee. eromheen. Gewoon ja. even wat bier drinken. Het samen zingen. En het samen hossen, wat ik tof vind. Hij had aan Knallenrood, dus gummiboot. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, die ik heb ik niet gedraaid. Oh, voor de keer. Eh, maar dat soort nummers, ja. ja ik, vind het, ik vind het tof. Voor één keer in de zoveel tijd. Dus. Niet ja. dat ik dat elke dag luister. Maar één keer in de zoveel tijd... dan, uh, dan kan ik daar wel uh, een goede avond op hebben. Of een middag in dit geval. En, ja, een middag. Inderdaad, ja. de Heineken Musical het was helemaal vol. Vond je, ja. wat, vond je het een leuke sfeer uh, ja, heerlijke sfeer. Nee, iedereen ging, uh, wat ik net al zei, iedereen ging los. meteen toen mensen binnenkwamen, uh, meteen meezingen klappen. En uh, het was vanaf minuut één was het gewoon uh, feest tot uh, nu ze naar buiten kruipen volgens mij ook echt. Ze gaan inderdaad kruipen naar huis. <laughs> ja. Het Koen ontstaande fest. dit was dan jouw tweede keer op dit fest. Op dit wat ja. is het nou dat mensen smiddags uh, op een, een middag in november in één keer zin hebben in een, in een oktober zuipfeest? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Misschien uh, dat mensen het leuk vinden om toch een middagje gek te doen of zo. Ik uh, doe het normaal alleen met carnaval, maar waarom mensen dat uh, ook waarschijnlijk ook nog echt vrij moeten nemen en dat soort dingen. Ik vind het knap, het is alleen maar tof voor de show ook natuurlijk. Dus, uh, dus dat. Oké, okay, um, nou even samen, samenvatten. Dat, uh, hoeveel sterren zou je dit feest, het Koen feest, hoeveel sterren zou je het geven? Uh, op de schaal van 10. Of 5, weet jij wil? Nou, nah, gewoon 20 sterren, ik weet niet hoeveel sterren je moet geven. Zo'n 20 sterren feest. Dat is luxe, hè? Het is luxe, ja. Het was ja. echt tof. Ja. Moet je nou ook nog weer verder draaien vanavond? Uh, ja, we gaan zo de nacht nog in. Dus we gaan zo naar Halem. En het hele weekend uh, staat eigenlijk helemaal vol met uh, boekingen. Het is nog zes of zo. Vrijdag drie, en, of uh, zaterdag drie. Zondag ook nog drie. En dan uh, begint de feestmaand. Maar ga jij dan ook weer uh, oktoberfesten? Uh, deze muziek? Wat ga je nee, normaal? Wat ik net al zei, we doen het eigenlijk niet. Ik heb wel nog een soort van gelijke... Uh, soortgelijke gelijk ik heb ik nog gedaan. Eindhoven is ook een, een slagerfest, maar dan draai ik gewoon een echte feestje Ruud-set. En halen af en toe een klein geintje tussendoor uit, zeg maar. Maar vooral, uh, we gaan gewoon de, de normale sets draaien gewoon, ja, in december. Oké, okay. Ruud, zien we jou volgend jaar weer terug hier? Ik hoop het. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik hoop het ook. Hey, bedankt en uh, veel succes nog. Ja, jij bedankt. All you need. Ik kom gewoon naar Nederland. Drie vrouwen die ook uh, fantastisch Frans kunnen zingen. Eigenlijk nog, misschien nog wel beter dan uh, Engels. Maar deze die, uh, vind ik ook hartstikke leuk. Hier bij starten op Radio 1. En deze week gebeurde me iets geks. Ik loop het BNN-gebouw binnen om, uh, om dit programma voor te bereiden. En in één keer zie ik een soort van iets, ja, iets ja, pluizigs bij de deur liggen. Dus ik, ja, ik raap het op. En uh, wat blijkt er nou? Is het een, uh, ja, een AIDS aap? Dat, uh, ik, ik heb hem ook, als je naar de, de webcam kijkt op uh, radio1.nl... zie je dat ik hem nu vast heb. Um, uh, ja, een want Er zat een kaartje aan vast en daar stond op... Uh, hoi, ik heet Tando en ik ben uh, de lievelingsknuffel van mijn vriendje Kenan. Hij ging dood aan eten omdat hij geen behandeling kreeg. Daardoor zijn veel knuffels in Afrika alleen en hebben ze geen vriendje meer. Uh, het aap ziet er gek uit, want hij heeft een leren broek aan. Dat vind ik dan zelf weer iets, maar wel een, een, een mooi uh, gebaar uh, natuurlijk. Hij maakt geen geluid, dus ik tik hem even tegen de microfoon. Ja, dat is het enige wat, uh, wat eruit komt. Uh, maar ja, waarom lag deze op de stoep na? Nou, het is vandaag namelijk Wereld Eetsdag... Nog steeds raken in Nederland ongeveer 1100 mensen per jaar geïnfecteerd met het HIV-virus. Uh, een gebeurtenis die voor veel mensen hun leven natuurlijk totaal op zijn kop zet. Martijn van BNN University zocht Casper op die in 2009 te horen kreeg dat hij HIV-positief is. Nou, dat was echt net voor de feestdagen dat ik gigantisch ziek uh, werd. En eigenlijk uh, nooit eens echt ziek was, zo ziek als ik was. Uh, uh, last van mijn darmen, ontlasting, slecht slapen, veel transpireren. Ik kwam op de MDL, de maag- lever terecht. Daar heb ik verschillende onderzoeken gehad, waar ook een endoscopieonderzoek. En uh, op een gegeven moment kwam daaruit dat ik een virusinfectie in mijn darmen had. Dat kreeg ik op een woensdag te horen, waarbij mijn vader. En mijn vader ging ook iedere keer mee naar het ziekenhuis. En uh, uh, die beste arts die zei dat God, u heeft een virusinfectie en u kunt eraf komen en er is medicatie voor. Maar we willen nog even verder kijken, want u zou HIV kunnen hebben. En goed, ik wist ook niet dat die vraag kwam, want ik denk als ik dat had geweten, dan had ik... Want mijn vader vroeg, nee, God, zal ik met je mee naar binnen gaan? Ik zei, ja, je gaat me mee, want ik verwacht niks bijzonders. Ik denk als ik dat wel geweten had, had ik mijn vader natuurlijk niet mee, uh, mee, mee naar binnen gelaten. Hoe reageerde hij daarop? Uh, nou, niet in die kamer zelf, maar we kwamen eruit uh, en hij stoot mij aan en zegt... ...Kats, je denkt toch niet echt dat je dat hebt? Dat waren letterlijk soorten, nou, pap, ik denk het niet dat dat zo is. Nou, uh, die woensdag ook gelijk bloed laten prikken, er waren 15 tot 20 buisjes bloed... En de volgende dag, op donderdag, kreeg ik al gelijk een telefoontje of ik vrijdags terug wilde komen. Maar ja, ik zelf ook terugdenkend en toen was bij mij toch wel 1 en 1, 1. Uh, Daarna komt het moment dat je het moet gaan vertellen. Hoe heb je dat aangepakt? Vanuit huis, vanuit het gezin, ze kregen ook de vraag, want ze wist dat ik... Goed ziek was. Maar gewoon, weet je al meer? En toen dacht ik, ja, ik moet dat toch maar zeggen. Want anders blijven ze vragen. Want weet je al meer? En eh, toen heb ik het eerst mijn moeder verteld. En eh, daarna mijn vader. En eh, nou, die had letterlijk de tranen in zijn ogen staan. Dat beeld heb ik uh, nog voor me. En die zei dus, oh, dus je hebt aids. Ik zei, ho, even... Ja, dan moet je eerst even nu wat dingen gaan uitleggen. Maar goed, die komen uit de jaren dat eh, HIV en aids echt dodelijk was. En eh, gelukkig is dat tegenwoordig niet, niet meer zo. Maar het is, ja, is nog steeds enorm heftig. En je komt er gewoon nooit en nooit meer van af. Ja, het verhaal ik me toch aan het denken gezet. Want het, het, het kan dus gewoon heel lang aanwezig zijn zonder dat je door hebt... Dus ik heb een uh, echte uh, thuis-test gekocht. En ik ga hier nu uh, ja, kijken of ik uh, HIV-positief ben. Ik mijn vinger aan het ontsmetten met een uh, alcoholdoekje. Je draait er een soort pinnetje uit... waar nu het naaldje in zit. En, en daardoor trekt het naaldje strak. Het is een soort uh, ja, kattenpust. Het is een heel klein apparaatje, maar het is een monster... Goeie genade, God. Oeh, nou. Oh, dit deed, dit, dit deed eigenlijk niet echt zo heel veel pijn, maar... Oh, de tandjes. Oh, mijn handen trillen. Er <coughs> loopt nu een lijn. En die vult de hele tester. Dat is een soort paarsachtige lijn. Als er twee streepjes in komen, heb je HIV. En als je één streepje hebt, streepje bij de C, dan is er niks aan de hand. Ik zie één streepje verschijnen. Ja, één streepje. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit had een hele spannende radio kunnen worden. Maar uh, nee, ik heb uh, geen HIV. Nou, gelukkig. Martijn uh, is dus niet besmet. Ik heb ook wel eens een testje ooit uh, gedaan. En dan ook al weet je 100% zeker dat je het niet hebt... het zweet staat je dan toch wel een beetje op je rug, hoor. Op het moment dat je precies op die uitslag moet wachten. Ben je nou uh, benieuwd naar jouw status? Nou, vandaag kun je je door het hele land gratis en anoniem op HIV laten testen. Kijk op uh, www.soa8.nl voor een plek bij jou in de buurt. De Sjaak. Ja, in één keer uh, gekke overgang. Maar ja, iedere week is iemand van BNN University, dus van de verslaggevers daarvan, de Sjaak. De vijf uh, talenten verzinnen allemaal een uh, enge, spannende of grappige opdracht. En deze opdracht wordt op een loodje geschreven en in een bak gegooid. In een andere bak zitten dan weer loodjes met de namen. En uh, nou, daar komen dus één loodje uit de een en één loodje uit de ander uit. En dan heb je dus een opdracht van de Sjaak met een verslaggever van BNN University die het moet uitvoeren. Nou, laten we eens even kijken, dus, uh, kijken welke opdrachten... De, ja, de, de verslaggevers van uh, Universe die uh, ja, mee op de proppen zijn gekomen deze week. Er worden regelmatig giftige dieren gevonden in Nederland. Enge slangen, spinnen en ga zo maar door. De Sjaak zal het natuurlijk wel weer eng vinden, maar het gif van die beesten redt levens. Daarom moet de Sjaak giftige dieren gaan melken. Een Schotse stripclub heeft de winst van een hele dag werken aan een goed doel geschonken. En daarom is mijn opdracht ga een striptease geven en geef het geld dat je ophaalt aan een goed doel. Afgelopen weekend zijn er weer flink wat ongelukken gebeurd... door automobilisten die bezopen achter het stuur gingen. Ervaar hoe het is om beschonken de auto in te stappen... en let op, wel onder begeleiding natuurlijk... en niet op de openbare weg. Een Oostenrijkse stuntman die heeft het voor elkaar gekregen... om het wereldrecord in brandstaan te verbeteren. Hij stopt maar liefst 5 minuten en 40 seconden in brand. En daarom is de opdracht voor de Sjaak... steek jezelf, of in ieder geval een deel van jezelf, in brand... en doe dat dan maar wel onder begeleiding van een professionele stuntman... Er werd deze week bekend dat Whalen en Ilse de Lange de Nederlandse vertegenwoordiging zijn voor het Eurovisie Songfestival 2014. Nou, we weten allemaal, het gaat tegenwoordig al lang niet meer om het goede of het allerbeste liedje. Uh, dus ja, hoe moeilijk is het eigenlijk nog om een, om een Songfestival te schrijven? De opdracht voor de Sjaak deze week is daarom, uh, schrijf een Songfestival liedje al dan niet met hulp. Uh, neem deze op en laat deze voorzien van deskundig commentaar van bijvoorbeeld Cornat Maas. De opdrachten zijn dus binnen. en uh, Ik was er maandag bij en het is dan toch altijd weer een beetje spannend. Dan staan ze daar met z'n allen in de studio. En dan moet dus die opdracht getrokken worden. Maar eigenlijk vooral de naam aan wie die gekoppeld is. Nou, laten we kijken wat het is geworden. Oké, okay, het is weer zover hè? Het is weer zover. Het is, uh, uh, uh, het is weer maandag. Dat betekent natuurlijk weer dat we de opdrachten gaan trekken voor de Sjaak deze week. Oh, spannend. Ja, daar komt de grote box met de opdrachten weer. Ik zal me even goed... Dat klinkt natuurlijk voor hem eten. hem maar even... even goed, Martijn. Goed schudden. Goed schudden. Goed schudden. Goed schudden. Dus dat de beste opdracht weer boven komt liggen. Spannend. Ja, uh, nou, daar gaat hij. Notaris Cardol. Dus Jaak, deze week. Deze week werd bekend dat Ilse de Lange en Waylon... Oh. Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival 2014. <laughs> het gaat al jaren niet meer echt om het liedje. Dus hoe moeilijk is het schrijven van een liedje voor het Songfestival eigenlijk? 2013. <laughs> dus Jaak schrijft deze week een echte Songfestivalkraker... Hij laat het opnemen. <laughs> en er voorziet het van een deskundig songfestival commentaar. Wow. En mee. En nee, nee, nee. Tja, nee, nee. Buk, nee. Het is, het is me van maar het is helemaal niet een moeilijk hele moeilijke, nou aan de ene kant wel een moeilijke opdracht, maar goed, Roel dan hoop ik dat jij hem krijgt als je zegt dat het jou geen moeilijke nee, opdracht is. Ja, als je toppers en shalali, shalala en zo hoort, dat moet toch kunnen? Oh, shine. Ja, kunnen. Ja, ja, shine ja, ja, ja, ja, maar ja, je moet ook een beetje kunnen zingen en ik denk dat geen van ons nou echt een gouden film nou, oh kan. Ik we dat jij niet zo goed kan zingen. En Judith? Inmiddels weten we ook van het songfestival dat zingen op zich niet het allerbelangrijkste is. Hey, het gaat om de kracht van het lied. Natuurlijk. Het gaat om de kracht van het Gewoon lied. Gewoon lekker autotune. Autotune he? uh, auto komt helemaal goed. Nou. Krachtige opdracht hoor. En dan nu het spannende moment. Wie gaat een songfestival knaller schrijven? En het is Jouwke! Nee, Kut! Ja, hey. lekker jou, hè? Lekker. Oh, niet hey. weer! Heel erg veel wat, wat voor muziek plezier! Smaken, oh fuck, nou alles behalve songfestival liedjes. Oh ja. <laughs> maar die van Anouk vond ik nog wel oké. Okay, maar... Heb je al iets in je hoofd? Uh, nee. <laughs> oh, geen thema ofzo? Nou ja, ik, wat ik net zei, lekker autotunen, dan uh, komt het wel goed. Heb je een bepaald uh, riedeltje wat je le lekker aan aanstekelijk vindt? Of, uh... Nou ja, Martijn zong het net al heel mooi, het liedje van Sineke. Misschien, Sineke, Shalala, uh... nou, die moet ik sowieso bijhouden Nou, die tekst valt op zich te de evenaren denk ja. ik. Ja. ja. Dat moet je lukken. Dat kan wel. Nou, succes jou. Ja, heel veel plezier. Ja, succes. Dankjewel. Dag. Jouwke, ja. au, au. Ze moeten weer aan de bak, net als uh, vorige week. Zometeen hoe je, uh, hoor je hoe ze het er vanaf af heeft gebracht en uh, ja, of ze een beetje een mooi songfestival liedje heeft gemaakt. Allemaal naar Charles Bradley op Radio 1. Kan ook reageren op Twitter hoor. Ed Kees Dorenstein, kijk erop. Where? do we go from here? Where? do we go from here? That candy play with my mind. You We gotta make that change. We gotta all make the change. My brothers, my sisters, sisters it's time to make this realm a brighter place for the generations to come. Can find love and peace what we left them. So I wanna tell you over and over again, brother. Listen, listen. Listen to me from the heart. heart. Come on. Man. Charles Bradley zingt hier op Radio 1 bij uh, Start. Where do we go from here? Nou ja, ik kan het je wel vertellen, Charles. We gaan natuurlijk gewoon naar de Shaak weer. De Shaak. De Sjaak. dus de opdracht... die een uh, BNN University-verslaggever moet uitvoeren. Uh, hij is net uit de, de, glazen, ja, de glazen kom getrokken. Jouke moet een songfestival-hit schrijven. En uh, opnemen ook nog eens. audiovormgever André Voetbal helpt haar een handje. Drie knijters van hit, vooral die eerste natuurlijk. Hoe ga ik daar in godsnaam tegen opboksen? Ik moet eerst denk ik maar even zien achter te komen wat nou een... Liedje ...een goed Songfestival liedje maakt. Volgens mij moet ik daarvoor bij Songfestival commentator... ...en Radio 2 DJ Daniel Dekker zijn. Ik denk dat je het in ieder geval in het Engels moet doen. Ja, precies. En qua muziekgenre zeg maar. Moet je dan ook kijken naar wat nu populair is? Zoals best wel danceachtige nummers of zo? Ja, het sluit wel heel erg aan bij wat nu inderdaad uh, in de hitterraad staat. Er zijn ook heel veel singer in de hitterraad, Ja, dat is wel waar, ja. En uh, heel in... veel volkliedjes... Ja, ja, ja. Met die volk uh, achter zo'n lucht en Zand, bijvoorbeeld. Uh, dat zou je weer heel erg kunnen denken aan... ja, dat is misschien wel heel populaire muziek op de balk al. Volgens mij zijn dat de goede tips, Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Nou, oké. Okay. Een Engels dance of volknummertje dus. Nu alleen nog even een muziekje maken... een tekst schrijven en opnemen. Makkie. Ik ben zelf totaal niet muzikaal... dus je kunt je voorstellen hoe blij ik ben... met de hulp van uh, audio-vormgever... en zelf ook af en toe liedjes maken. André Voetbal. Ja, wij gaan een liedje maken toch, André? Zeker, ja ook echt wel. Het wordt een topper. Ik had een nummer, een beetje als een soort van uh, referentie. Onlangs nog wel gedraaid. Lekker wijd. Klinkt lekker wijd. Het is een beetje, een beetje folk. Nou, een enorme mix. Dus lekkere, ook een lekkere dance invloeden. Even kijken, we hebben nu dus uh, een lekkere basisbeat. Ik vind hem lekker. Ja, het ging over een trein naar Berlijn. Een trein naar Berlijn. En het moest in het Engels, dus. Train to Berlin. Nou, goed idee. Ik vind het een mooie titel. Ja, ja kijk hoor. Go train to Berlin every day when you in the train to Berlin, but actually I've never been. Dat is op zich wel leuk natuurlijk, want je zit elke dag in die trein, maar je, je, je komt er nooit. Ja, precies. Zo, je stapt ja. er waarschijnlijk eerder uit. Ja, ik stap in ja. een heel veel uit. <laughs> juist, juist, juist. Always in a hurry in a rush to catch that train. Dus daar gaan we eens wat uh, mee doen. Oké. Okay net als referentie dat ene nummer nog. Ja. And... Zo. Dus je moet wel een beetje zo'n... Wat ook wel leuk is, want het heeft wel een beetje met het tijd te maken. Nou, heel wat kopjes koffie en uh, ja, basgeluidjes, synthesizer dingetjes. Veel computer kijken, want ik weet er natuurlijk helemaal gereed van. Heeft André net uh, al twee partijtjes ingezongen. ik moet zo meteen. En ik schaam me kapot, nu al. Every day I'm on my way. I'm riding on a train. Nice, nicey nice. We zijn nu een beetje bezig met de laatste dingen, toch? Ja, zeker. Ja, nou, in de tussentijd hebben ja, we enorm staan uh, pielen en zo. Hartstikke leuk. Gespeeld. We hebben wat akkoorden ingespeeld. We hebben arrangement een beetje gemaakt. Waaronder jij gezongen hebt. <laughs> Prachtig. Ja, dus je staat er perfect op. En uh, ja, nu uh, alles een beetje aan elkaar mixen. En, uh, en zorgen dat het een klein beetje uh, in elkaar smelt. En dan hebben we een hit. En dan hebben we een hit. Nou, zingen kan ik dus absoluut niet. Dat heb je al kunnen horen. Maar ik vond het wel echt te gek om te doen. Uh, ja, nu nog een deskundig commentaar. En wie is het deskundiger dan het publiek zelf? Dus laat even weten wat je ervan vindt. Facebook.com slash BNN University. Ik ben benieuwd. Every day. Ik vond het een hartstikke leuke hit hoor. Uh, on the train to East Berlin van uh, Jauke van BNN University. Ga even naar de Facebookpagina. Facebook.com slash BNN University. Als uh, je je commentaar wil geven op deze plaat. En ik hoorde dus dat vandaag Ilse ook nog eens een show heeft afgezegd. Ilse de Lange die voor ons uh, naar het Songfestival gaat. Nou, ik denk ja, dan zetten we Jauke toch gewoon op de reservelijst. Van het Songfestival uh, gaan we naar um, uh, Slangen. Want Martijn die is bij de grootste Nederlandse Terrariumdag uh, van, uh, ne uh, ja, van Nederland. Hè. <laughs> Martijn, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen Kees. Uh, weer, hè? Goedemorgen. Ja, weer goedemorgen. Blijft, blijft een goedemorgen. Een um, erg goedemorgen, ja. Jij bent daar op die terrariumdag, eventjes. Uh, kort samengevat, uh, uh, de, uh, enge, enge dieren in uh, glazen Zeker, ja. Uh, kooien. Um, ja. ja, wat ben je nu aan het doen? Um, nou, um, op dit moment is de hele terrariumbeurs nog uh, helemaal donker, Kees. Dus nee. um, ja, daar is nog geen gif te bekennen. Maar um, ik heb wel um, alvast even... Ik kom net van een uh, tankstation hier uit de buurt lopen. Daar heb ik even een ontbijtje gehaald. Mm -hmm. Want het schijnt dat zometeen de allereerste uh, uh, uh, standhouders hier langskomen. En ja, die zijn natuurlijk hartstikke vroeg op. En, um, en ja, die hebben zeer waarschijnlijk wel honger. Dus ik heb even een croissantje gehaald. Een broodje kaas zit er in mijn, En een uh, pakje drinkjoghurt. Ja. Maar... Toen ik terugliep van het uh, uh, tankstation, toen dacht ik toch, ja, ik heb ook een beetje een uh, denkfout gemaakt hier. Want zo'n slang, die eet natuurlijk helemaal geen croissantjes. Nee, precies. Nee, dus ik loop op dit moment even uh, uh, langs de snelweg. Ik kijk uit hoor, geen paniek. Mm -hmm. oh, eigenlijk op zoek naar een soort uh, uh, dood dier of zo. <laughs> Want dan heb ik natuurlijk ook een ontbijtje voor de slang. Ja, precies. Heb je al wat gevonden? Op dit moment nog niet, maar ik loop gezaagd verder richting Utrecht weer. Dus, <laughs> um, Je bent weer aan het teruglopen? Ja, maar wie weet kom ik zo nog iets tegen onderweg en dan heb ik een lekker ontbijtje straks voor de eerste slang die hier straks arriveert in Houten. Oké, okay. want er is nog geen enkel dier is daar aangekomen dus het bij jou? Het is helemaal leeg, Kees. Jij ja, bent de allereerste het, bezoeker? Het, ik ben de allereerste bezoeker. Um, het het het scheen zo, uh, zo heftig te zijn hier, dat uh, want het is namelijk de, de uh, op één na grootste beurs, er is nog één grote, dit is in Duitsland, maar de op één na grootste beurs ook van Europa, mm -hmm. dus het scheen een ontzettend internationale happening te zijn met ook allemaal gasten die hier op, op een soort geïmproviseerde uh, camping zouden staan. Nou, daar is niks van te zien, okay. in ieder geval. Um, en dat komt ook, het is eigenlijk illegaal wat ze doen en dat, uh, de politie weet er vanaf en die patrouilleert altijd. Ja? Dus zeer waarschijnlijk zijn die al weggejaagd. Oké, okay, uh, het is illegaal uh, de mensen die, die uh, een soort van op uh, terrariumdagen uh, die experience uh, aan het uh, kamperen zijn. Ja, precies. Oké. Okay. Dus ik sta een, nu weer op een leeg parkeerterrein. Mm -hmm. ik ga nog even verder met zoeken in ieder geval. En uh, ik hoop straks toch echt een giftige slang of een uh, giftig kikkertje van ik Kees. Nou, super Martijn. Ik spreek jou uh, rond half zeven weer. En dan uh, hoop ik dat je iets gevonden hebt om aan de slangen te geven. Dankjewel voor nu. Straks uh, bellen wij hier in Start op Radio 1 met P Patrick uh, Laurij. De winnaar van het Festival En uh, uiteraard eventjes een gesprekje over de hockeydames die het fantastisch doen in Argentiniën.